Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. In de Tweede Kamer ging het vandaag opnieuw over de toeslagenaffaire. Door het toeslagenschandaal werden 1600 kinderen van gedupeerde ouders uit huis geplaatst. Veel van hen wonen nog steeds niet thuis en daar zijn partijen boos over. De rechtsstaat is voor deze mensen geen schild geweest... Maar gehakmolen. Mensen tasten in het duister over waar hun kinderen zijn. Ondanks dat er weer uren is gepraat over de toeslagenaffaire, schieten veel ouders er niks mee op, zegt politiek verslaggever Xander van der Wulp. Je kan het zo zien, er is nu meer aandacht voor de problemen van de toeslagenouders en dan leren veel politici bijvoorbeeld dat er in de jeugdzorg en bij uithuisplaatsingen nog veel meer dingen verkeerd gaan en het frustrerende is dan eigenlijk vooral dat het kabinet vandaag niet verder komt dan te constateren dat het probleem heel moeilijk op te lossen is en dat het tijd kost. Het kabinet wil voorlopig blijven werken met speciale ondersteuningsteams... die ouders van uit huis geplaatste kinderen helpen. De man van 40 die wordt verdacht van de gezinsmoord in Geldermalsen... ligt in het ziekenhuis na een zelfmoordpoging. Hij werd vannacht gevonden in zijn cel in Duitsland. Hij wordt ervan verdacht zijn vrouw en zoon te hebben gedood. Hun lichamen werden begin deze week gevonden na een brand in een huis. Het is nog onduidelijk hoe de man een zelfmoordpoging heeft kunnen doen... Denk je aan zelfmoord of maak je zorgen om iemand? Bel of chat dan naar 113. En lekker op het terras met uitzicht op de dam in Amsterdam? Dat kan vanaf maandag niet meer. Het monument wordt dan gerestaureerd en er komt een metershoge schutting omheen. Deze restauranteigenaar gokt dat het hem klanten gaat kosten. Ja, waar houden we houden er in ieder geval rekening mee dat het uh, een stuk minder zal zijn? Uh, je ja, uh, moet je voorstellen, als je naar die bomen kijkt, er komt dus een schutting langs. ...van 4 meter hoog en de volkant wordt hij 5 meter. Dus je bent gewoon een stuk minder zichtbaar. En als je minder zichtbaar bent, dan ga je het minder druk krijgen. De restauratie van de Dam gaat tot december duren. Zo'n grote opknapbeurt moet elke 25 jaar gebeuren. Dat komt omdat het monument is gemaakt van Italiaans kalksteen. Dat werkt prima allemaal in warme landen, maar het materiaal vriest in Nederland kapot. Het weer dan nog. In het noorden kan een spatje regen vallen. Het koelt af naar een graad of 9. Morgen lekker zonnetje, later wat meer wolken en een enkele bui. Het wordt 17 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat nog een file op de ring van Amsterdam. Tussen Amsterdam Buitenveldert en Knoopend Watergraasmeer... is de vertraging een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zin in Zandvoort. ...is zin in ZFM. CSM. Met nu Alternative FM. Yeah. voordat je het weet, is het nummer afgelopen. En het nummer uh, was van de Anesthetics. Ze komen uit uh, Noord-Limburg. Welkom uh, in het uh, derde uur. Uh, vorige week uh, zei ik al dat ze komende zaterdag al uh, te horen waren... in het uh, programma wat uh, mijn collega en radio-vriend Willem de Waard doet. Uh, maar ik was een weekje in de war. Uh, dat, uh, dat is dus nu echt komende zaterdag. Uh, dan zitten ze erin uh, en dan zullen ze onder andere gaan vertellen... Over het materiaal wat ze hebben uh, gemaakt. Uh, het materiaal wat ze uitbrengen bij Gentleman Recordings. Dat kennen we. Want uh, daar hebben de Grenadiers onder andere hun materiaal op uh, uitgebracht. En Guy Peck, uh, een van de mensen die uit die Grenadiers is gegaan. En nu Solo uh, verder is... ...brengt daar ook het materiaal, maar uh, we, hoeven het ook, uh, we, ja, we vinden het ook wat dichter bij huis. Uh, bijvoorbeeld uh, bij uh, Lasset, want uh, de, tegenwoordig woonden ze in Haarlem. Um, ja, en daar uh, die brengt dan ook dat materiaal al uit. Dus dat uh, zegt al uh, genoeg over een beetje het uh, verhaal van de Gentleman Recordings. Uh, ze hebben toch uh, een redelijk kijk en een neus voor bepaalde zaken. Dus. Uh, de anesthetics, let er even op, komende zaterdag bij uh, Smartvis. Bij uh, de vrienden van Radio Kapelle. daar kun je dan uh, meer uh, horen over deze band. Um, nu weer verder met uh, materiaal wat uh, ook niet uit deze provincie komt, en dat is Leo. En zij heeft uh, een week of twee geleden ook een uh, nieuwe single uitgebracht. Uh, en achter Leo schuilt Merit Visser. En het uh, nummer heet Ayman's Out. Boorlijk Electro. Nice Het is altijd leuk als je op een gegeven moment gaat kijken... waar komen die bandleden dan een beetje vandaan. De uh, Glitters is zo'n voorbeeld. Den Haag, Nijmegen, Amsterdam. Het is een beetje ook met, uh, met deze band een beetje het uh, geval. Semi Stereo. maar uh, toch uh, komen er nog uh, echt de meeste bandleden... uit deze fijne provincie. Um, uh, zelfs, sterker nog, Paul Glandorf, uh, die, uh, de frontman van de band... die uh, heeft eerst... Waarschijnlijk een tijdje in de buurt van Nieuw-Vennepur Maar ik hoorde nu ergens ineens dat hij in Alkmaarhuis... nou, dan uh, weet ik, ben ik ook een beetje de draad uh, van het hele verhaal uh, kwijt. Maar dat uh, is het uh, zo'n beetje. Maar goed, uh, serieus lading, zeker wel. Zijn mysterieus nieuwste single, hij komt morgen echt officieel uit. Dan is hij ook uh, uh, te volgen op uh, de streamingdiensten. Maar de jongens van uh, Semisterio waren mij genegen om hem vorige week al uh, te laten horen. Dus uh, ik mag hem al, uh, al een, uh, een week, of, uh, ja, mag hem een week uh, draaien, want het is de tweede keer. En uh, eigenlijk is dit een, uh, een soortement van naprimeur. Want uh, ja, uh, de, de meeste radiostations, uh, uh, naar wie ze die single hadden opgestuurd... kregen een beetje het uh, verzoek van nou, vanaf 7 mei mag je hem ook echt uh, draaien. Uh, dat zullen denk ik de meeste inmiddels nu al gedaan hebben. Wij dus nu ook. Maar uh, morgen is het dan echt officieel. Dan uh, kun je hem ook uh, krijgen. En waar gaat het over? Want het is uh, toch best ook een bijzonder verhaal. Het gaat op het moment dat je uh, eerst je hele leven bij elkaar aan het uh, rapen bent. En dan eigenlijk de boel op uh, de rails uh, kunt gaan zetten. Kortom, get grip on the next. Dat is een beetje de strekking uh, van het verhaal. Daarvoor hoorde je Leo met I want out. Uh, de nieuwe single van POM, mensen. Want uh, die hadden ze gewoon rond uh, de bevrijdingsfestivals uitgebracht. Uh, Heel slim. En die hebben ze vorige week ook op het podium van uh, bevrijdingspop Haarlem uh, gespeeld. Earth Sick. Deze bandleden die zijn voortgekomen uit uh, de band Jakt, en dat was uh, toch een beetje een lieveling bij 3FM, bij uh, de grote broeders van 3 voor 12, want die hadden je bent daar ook een uitzending. En daar uh, was dit uh, al veelvuldig al uh, te horen. Holy Sloot of Holy Sloot, zoals Conjo Vergeert dat zegt, uh, met Wandering. Um, daarvoor hoorde je Pom met Earth Sick. Beide bands komen. Hoe kan het ook anders? Uit Amsterdam, want uh, Holy Sloot dat is in het noorden van Amsterdam. Daar zit zo'n heel mooi kerkje, schijnt. En uh, dat wordt ook nog eens regelmatig gebruikt. Ook voor intieme uh, concertjes. Met een akoestische gitaar en dat soort dingen. Dus dat uh, gebeurt uh, vrij regelmatig. Um, eerst gaan we de game uh, draaien van uh, Cloud Cuckoo. En daarachter zit dan Jarek Felix met Where to Go. Maar zover is het uh, nog niet dat we hem dan ook nog telefonisch de uitzending inhalen. Dus ik zeg niks meer. Curtains high to Sunday night in June. While the radio is still. Choosing between two tunes. Call my roses.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 of a bad romance She felt the ashes of a smoking cigarette She was craving for more but praying for was dit met Where To Go. Um, en ja, dat is natuurlijk heel fijn dat we dit uh, laten horen. Want dit is één van de nummers die afkomstig is van de, uh, de EP... die hij deze week heeft uitgebracht, namelijk Dreaming. En we hebben hem ook aan de telefoon. Uh, Jarek, goedenavond. Goedenavond. Ja, want uh, deze, deze week is uh, die EP verschenen. Ja, klopt inderdaad. Dus dat is uh, te gek. Ja. Um, even... Ik ben blij mee Ja, dat geloof ik graag um, Maar um, even voor alle duidelijkheid Waar uh, maak jij muziek En waar uh, woon jij Want dat weten niet altijd alle mensen denk ik Ah kijk, ja, ik woonde eerst uh, in Emmen, ja. uh, maar ik ben recentelijk naar Zwolle verhuisd, twee ah. maanden geleden ongeveer. Aha. Dus uh, even een nieuwe frisse start, dus dat is altijd wel fijn. Ja, um, even, even over Emmen, want uh, het is eigenlijk dus, uh, je bent van de, van de ene provincie van Drenthe dus verhuisd naar um, Overijssel, dat is het eigenlijk. Klopt inderdaad. Ja. Um, wat, wat heeft Emmen uh, niet wat Zwolle wel heeft? Uh, ja, kijk, in Emmen heb je ook wel veel muzikanten, maar in Sol is het echt een beetje meer uh, ja een muzikantenstad. Hè? Je hebt hier ook het Conservatorium en het Deltion, waar ze ook een muziekopleiding hebben. Ja. Dus daar, uh, en hier heb je ook Jack's Music Bar, dat is echt een bar waar echt meer een beetje rockmuziek wordt gespeeld, zeg maar. Ja. En dat is iets wat je ook in Emmen niet echt hebt, dus vandaar. nee. Maar uh, je zegt wel, uh, Emma heeft wel een beetje uh, mu muzikale nou, dingetjes in, de, in, de, in dat soort... Uh, uh, er is een, klein, een kleine scene, begrijp ik uit je woord. Ja, ook best wel een grote scene hoor. Maar okay. ook vooral een beetje meer, hè, dat, uh, dat boerenrockachtige uh, <laughs> en dat soort dingen een beetje meer. Dus. <laughs> ja. Ja. Gewoon een uh, beetje een ander, uh, ander niveau, om het zo maar te zeggen. ja. Ja, um, volg je ook een opleiding uh, uh, muziek? Uh, omdat je zegt, ik ben nu naar Zwolle en je hebt het conservatorium, want dat zeg je net. Uh, uh, houdt dat ja, ook in dat, je, dat, uh, dat je dus nog een opleiding bij het conservatorium volgt in Zwolle? Uh, nee, dat niet. Ik heb wel die opleiding op het Deltion gevolgd, maar dat is inmiddels ook al, wat is het? Ik denk zeven of acht jaar geleden, zoiets dat ik daar ook heb gezeten. Ja, nou, misschien. Ja, ik denk wel zes jaar uh, sowieso. Ja. Oké, okay, dus, dus je hebt al een muzikale ondergrond. Maar uh, als ik even um, uh, luister uh, naar je muziek... want we hebben een jaar of uh, twee geleden... hebben we Dorothy hebben we gedraaid... die hebben we vorige week ook uh, nog even laten horen. Um, dan, dan zit er de, bepaalde funk-invloeden in. Heel sterk zelfs. <laughs> ja, klopt inderdaad. Uh, ik weet niet precies waar het specifiek vandaan komt... van. Uh... Ik kan niet zo snel een bepaalde artiest noemen waar ik dat vandaan heb. Ja. Nou uh, ja, het. Het is echt een beetje een brei geworden van invloeden wat ik door de jaren heen luister. Hè, qua blues en ja. jazz en rock en ook een beetje funk inderdaad. En ja, de muziek die ik maak is denk ik een beetje een soort mix van dat geworden. Van alle invloeden door de jaren heen. Ja, ja. Wat, wat, wat vind je daar zo mooi aan? Want je geeft er toch eigenlijk toch een klein beetje een eigen twist eraan in dat, dat opzicht. Ja, wat ik er eigenlijk een beetje wat ik er zo mooi aan vind, is uh, ja, inderdaad echt mijn eigen ding kunnen doen. Want vaak uh, als je een beetje in een bandsetting speelt, bijvoorbeeld ik heb vroeger ook wel veel bandjes gespeeld, uh, dan is het toch dat het een bepaalde richting op gaat. Bijvoorbeeld dit is echt een rockband. Dus we gaan alleen maar rockmuziek maken. En als er dan een nummer bij zit wat een beetje andere stijl is. Mm -hmm. dan wordt dat een uh, beetje lastig geaccepteerd, denk ik. Of zo. Mm -hmm. Dus ik dacht van ja, ik ga gewoon lekker mijn eigen ding doen. Want zelfs, Where to Go is bijvoorbeeld ook echt. Uh, een hele andere stijl dan die andere nummers. Mm -hmm. Dus uh, dat een beetje. <laughs> ja, ja, ja. Uh, ja, nou goed. Uh, je, hebt er, uh, je hebt deze EP uh, gemaakt. Maar uh, hoe is dat een beetje in zijn werk uh, gegaan? Uh, deze EP? Uh, ja, hoe dat in zijn werk is gegaan. Uh, ik heb nog wel meer nummers klaar. Mm -hmm. Maar ik dacht van, ik ga niet gelijk alles weggeven. Het moet wel een beetje opbouwend worden natuurlijk. Mm -hmm. <laughs> um, en ik had een beetje de nummers uitgekozen die ik als eerste wilde uitbrengen. Zoals uh, Where to Go. Dat is ook het, toevallig het eerste nummer. Ja. Uh, wat ik ooit heb geschreven, denk ik, toen ik 16 was. Dus dat is dan echt wel elf jaar geleden. Ja. Um, je, je merkt ook een beetje aan de... Uh, aan de akkoorden die erin zitten, dat het iets simpeler in elkaar zit dan die andere nummers. Maar dat maakt het ook juist wel weer moeilijk om het interessant te maken. Uh, dus ik heb eigenlijk al die nummers een beetje geschreven. Maar natuurlijk heeft de producer in de studio ook wel wat dingen gezegd... van uh, bijvoorbeeld qua koortjes of uh, dingen van dit kun je misschien toevoegen of anders doen... om het wat interessanter te maken. Dus het is echt heel uh, leuk geworden hoe het, uh, hoe het nu klinkt. Daar ben ik uh, heel blij mee. Ja. En, en, en uh, ja, goed, het is, dat is een beetje het proces uh, van, uh, van het maken. Maar uh, ja, de, deze EP, die, dat, dat moet dus inhouden en het vervolg uh, geven. Dat je er dus ook uh, bepaalde optredens uh, mee gaat doen. Ja, dat is wel de bedoeling inderdaad. Alleen dan moeten we nog even, uh, even een beentje vinden om het, uh, ja, waar de neuzen de, de juiste richting op staan. Om zo maar te zeggen. Ja. Oh, dus je hebt, uh, je, je hebt nog niet uh, je bent leden gevonden die, uh, die dat uh, met jou willen uitvoeren. Dat hoor? Nee, precies. Ja. Oh, dat... Dus uh, daar ben ik momenteel heel hard mee bezig. Kijk, ik ben ook net in, uh, in Zwolle natuurlijk. Dus ja. ik net even beginnen. Ja. Het was ook allemaal een beetje een hele uh, spontane actie, om zo maar te zeggen, I guess. Ja. <laughs> uh, om de EP uit te brengen. Ja, en ook het uh, verhuizen naar Zwolle, hè. een ah, ander ah. begin. Ja, ja, ja. ja. Um, goed, uh, je, je, nou ja, Zwolle, daar heb je al het een en ander al over verteld. Uh, dan even het uh, titelnummer Dreaming. Heeft het nog een, uh, be ja, een bepaalde lading? Nou, het is niet zo, uh, niet zo heel interessant. Maar kijk, het idee erachter is een beetje qua tekst. Uh, van ja, in Nederland regent het vaak. En toen zat ik een beetje op mijn kamer gitaar te spelen. Uh, daar had ik die akkoorden bedacht. En toen dacht ik: Nou ja, er moet ook een beetje tekst bij komen natuurlijk. Uh, dus toen keek ik uit het raam. en Het was dus zo'n regenachtige dag. Dus toen dacht ik: van, Dreaming about sunny days. En raindrops on my window. Dus. <laughs> Juist, dat is het gevoel dat er een beetje bij hoort. Ja, nou ja, goed. Uh, gisteravond heeft het een beetje geregend. Dus uh, dat, dat dromerige, dat had er uh, wel een beetje daarin gekund, uh, denk ik zo. Ja, dat, dat zeker inderdaad. Ja. Ja. <laughs> um, goed, even nog één uh, ding. Want uh, Jarek Felix, waar kunnen we je vinden op uh, het internet? Is, uh, op mijn website. Dat is jarekfelix.jouweb. Ja. Uh, Instagram, Jarek Felix Music. En Facebook hetzelfde ook. Jarek Felix Music eventueel. Ja. Uh, Spotify, uh, Amazon Music, Apple Music. Uh, alle platformen is het wel te vinden voor zover ik weet. Ja. Dus. Dus. Uh, Helemaal goed. Lijkt mij. Te gek. Ja. Super. Nou, hart, hartstikke bedankt dat ik even uh, mijn zegje mocht doen hier vanavond. <laughs> <laughs> ja, ja nou, dat is uh, graag gedaan bij deze. Um, we gaan hem uh, draaien. Dreaming van uh, de EP, de gelijknamige EP van Jacky Felix. Hoping Keep it there Morgen komt de EP van Neppin uit. We hebben er al uh, hier uh, gehad in uh, de studio. Dat uh, gebeurde geloof ik uh, vorig jaar in een uh, aflevering van 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf, uh, Die we maandelijks uitzenden. Over twee weken is het er weer één. En uh, Tiny Square staat op, uh, het, uh, op de EP V. Uh, zoals die voluit heet. En daar heb ik eigenlijk dan verder alles mee gezegd. Dreaming van Jarek Felix hoorde je daarvoor... Nu tijd voor Harley Francine en hun album schijnt morgen uit te komen. En dit is de single die ze al vooruit hebben gestuurd, Drown. die al een tijdje in, uh, in Alternative FM uh, te horen is. Lorem Ipsum uit uh, Volendam. Uh, want ja, het is uh, een band waar het uh, idioot snel mee gaat. En uh, bovendien ze zijn ook al een beetje buiten uh, Nederland al een beetje te horen. Want uh, er is ook een uh, radiostation ergens in Australië die ze al opgepikt heeft. En uh, die heeft het uh, nummer, ik dacht, 22 uh, laten horen. Uh, maar uh, ze zitten ook uh, weer regelmatig uh, bij Penguin Radio. Daar zijn ze ook al uh, weer veelvuldig uh, nou ja, veelvuldig. Daar zijn ze uh, in ieder geval uh, te horen. Um, dat is niet uh, met dit uh, nummer, Ordinary. Uh, dat is Out to the Noor. Dat, uh, dat hebben, ze, uh, hebben ze naar voren geschoven. En uh, Penguin Radio heeft uh, dat uh, opgepikt. En de, ze kregen daar uh, twee minuten van. Uh, Airplay. Nou, dat is altijd fijn als je dan ook nog uh, dat, uh, dat doet... Um, dan nog even over de band zelf. Want ze komen uh, naar, uh, hier naar deze studio. En dan zullen ze in een akoestische setting uh, spelen. Want uh, dat gebeurt op 9 juni. Dan uh, komen ze hier naartoe. Dan uh, gaan ze hier uh, spelen. Uh, want ik heb ze gezien bij Record Store Day... In een, uh, in een speciale plaatwinkel uh, in Volendam. Bij Jan Kas. Sonbroek heet die geloof ik, die plaatwinkel. En de, daar zag ik beelden. Ik denk, oké, okay, ze kunnen dus ook akoestisch. Dus dat uh, gaan we dan doen. En 10 juli, dan uh, zullen ze uh, te spelen zien zijn. Uh, gaan ze spelen in de Harmony in Edam. Dus ook daar uh, zullen ze dan uh, te zien zijn. Dat uh, is even in het kort uh, de agenda. Wij gaan afsluiten met uh, deze alternative FM. En uh, dan uh, is het de beurt aan uh, Nashville Radio. Ik zeg. Met leven en welzijn. Tot volgende week. Francis Alban Blake sluit de boel af met Maybe I've Been Lying. Man. You your songs? Like our man. Can you teach Oh <sighs>